Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. Komende ochtend om zeven uur komt er een officiële mededeling... van het Griekse ministerie van Financiën... over de schuldendeal met de banken en investeerders. De internationale banken konden tot gisteravond negen uur aangeven... of ze een groot deel van de Griekse schuld willen kwijtschelden. Dat doen ze door Griekse staatsobligaties om te zetten... in goedkopere leningen. Als er niet genoeg banken meedoen, gaat de overeenkomst niet door... en dan krijgt Griekenland ook geen nieuwe leningen van Europa... ter waarde van 130 miljard euro, waardoor het land nog deze maand failliet gaat. Voor het verstrijken van de deadline zei de Griekse minister van Financiën Venizelos... dat er geen grote verrassingen zijn. Volgens hem wil meer dan 75 procent van de betrokken investeerders meedoen. Een schietincident in een psychiatrisch ziekenhuis in Pittsburgh... in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft aan twee mensen het leven gekost... Een gewapende man kwam het gebouw binnen en opende met half automatische wapens het vuur. Daarbij viel één dode en raakte zeven mensen gewond. De schutter werd kort daarna tijdens een vuurgevecht met de politie doodgeschoten. Over de identiteit van de dader en zijn motief is niets bekendgemaakt. Korte tijd werd nog gedacht dat er in het gebouw in Pittsburgh een tweede schutter was... die een aantal mensen in gijzeling zou hebben genomen. Dat bleek niet te kloppen. In de Verenigde Staten is zanger Jimmy Ellis van de Tramps overleden... De band brak begin jaren 70 door tijdens de discorage. In Nederland was Love Epidemic in 1973 de eerste grote hit van de tramps. Later volgden Shout, Hold Back the Night en Disco Inferno. Dat laatste nummer kwam in 1977 voor in de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Jimmy Ellis overleed in een verpleeghuis in Rock Hill, South Carolina. Hij was 74 jaar. Het weer vannacht opklaringen en wat wolkenvelden, plaatselijke mistbank...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 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Uh, je kunt ook mailen nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Je kunt twitteren via Apenstaatje nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En dan kun je via de computer meepraten. En dat doe je via www.nachtzuster.net. Dus nachtzuster.net. En daar vind je ook een overzicht van alle vragen van vannacht. Even sneller doorheen de vragen waar nog geen antwoord op is gekomen. Dus als je er iets vanaf weet, bel dan vooral even uh, de vraag van Ed van zojuist. Uh, vrouwen kunnen tot een orgasme komen, dat wist je waarschijnlijk al. Maar uh, Ed vraagt zich af waarom bij dieren daar zo weinig over bekend is. En kunnen vrouwelijke dieren dat ook? 0801121. Peter wil weten of je uh, al lopende mag telefoneren en waarom mensen... Dat mag dus eigenlijk, want ik heb daar nog nooit iemand een boete voor zien krijgen. Maar waarom is dat, dat je in de auto niet mag telefoneren in het verkeer en al lopende wel? 0801121. Perry, die met zijn bus problemen heeft op sommige 80-kilometer wegen, wil weten hoe het toch mogelijk is dat sommige wegen aangemerkt zijn als een 80-kilometer weg. Maar dat je er niet, als bijvoorbeeld een uh, uh, bus, een vrachtwagen, een tegemoetkomende vrachtwagen kunt passeren. 0800-1121. Janina wilde heel graag weten waarom duurt een plaat meestal drie minuten en wat seconden. Waarom is dat een gemiddelde lengte? 080121. Uh, de molenvraag is beantwoord. Dat is mooi. De visvraag is ook beantwoord. Uh, Jasper wil weten. Um, uh, eigenlijk wil hij weten hoe erg het met je gesteld moet zijn voordat je euthanasie aan kan vragen. Dus die wil graag weten of je als je niet meer verder wilt leven. Maar er is fysiek niets met je mis. Of je dan toch euthanasie aan kunt vra uh, vragen. En volgens mij is dat niet zo. En hij wil dan weten waarom niet. Nou, dat zijn ze. Oh ja, de vraag van Joop over de chirurgen is eigenlijk ook nog niet beantwoord. Is er niemand in de medische wereld die daar iets over kan zeggen? De opleiding tot chirurg. Stel nu dat je dat op bepaalde onderdelen niet haalt. Dus bijvoorbeeld, je bent, uh, je bent niet, zo, uh, niet zo sterk met hechten... maar wel met alle andere onderdelen... Ja, gaat dan al die kennis verloren en gaan dan die talenten, kunnen die dan uh, uh, niet chirurg worden? Of uh, kunnen ze dan niet gaan samenwerken met iemand die alleen maar kan hechten en verder niks? Goeie vraag. 0800-1121. vier minuten over vier is traditioneel het disco moment hier op Radio 1 bij Nachtzuster. en nu hoorden we net in het nieuws dat de zanger van de Tramps is overleden Jimmy Ellis. Hij werd 74 jaar overleden in een verpleeghuis in uh, South Carolina. En de Tramps dat zijn natuurlijk disco koningen. Braken ook door tijdens de discorage van de jaren 70 en die hebben een Prachtig liedje gemaakt, wat ik echt heel knap vind als je als band een heel mooi lied kunt maken over een stroomstoring. When the lights went out in New York City. The Tramps. Trams waren dat. Where were you when the lights went out in New York City? 0800 1121 Ed, goeienacht. Hallo. Hallo. Ik ben in verband met die vis. Nou, <laughs> met, met de spiering haring. of de, de enige, haring? Enige, ja, de enige juiste antwoord daarop is... volgens, volgens de spreekwoorden die je op Google kunt uh, vissen <laughs> over vissen... <laughs> Dat is, je moet altijd je best doen. Oké. Okay. Ja. Dus je moet altijd je best doen. Ja, dat is het enige juiste antwoord. Pak... Dit is wel grappig. Dat is het enige juiste antwoord volgens Google. Volgens de spreekwoorden die over vissen genoemd staan okay. op Google. Ja. Daar staan ontzettend veel spreekwoorden over vis. <laughs> ja, dat valt nog niet mee. Ja. Ja, en, en daar staat die B. En, en ja, daar mag ik van aannemen dat dat het juiste antwoord is. Oh, oké. Okay. Nou, ik kreeg namelijk ja. ook nog, inderdaad, dat is, uh, um... oh jee, jee, ik zeg dat dan je, altijd. Hier een... staat onder andere, bezoek en, vis bleven, bezoek en vis bleven drie dagen fris. Ja. <laughs> je moet geen gasten te lang laten logeren, want dan ga je aan hun gewoonte ergeren. Ja, die kende ik wel. Ja, ja, ja. ja. Ja, wat heb je wanneer... nog meer, Ed? Nou, ja, ja, allerhande leuke, leuke dingetjes. <laughs> Wie s'nachts gaat vissen, moet overdag zijn netten drogen. En wat betekent Wie dat leef... Wie te veel leef gedronken is de volgende dag niet zwart. Nou ja, echt waar? Er ah. ja, is gewoon een spreekwoord voor. Het is toch ook ja, niet te geloven. Wie ja, ja. s'nachts gaat vissen, moet overdag zijn netten laten drogen. Ja, en de netten ik ken de drogen ja, ja, ja, ja. Doe er nog eens een. Ja, even kijken. Um, daar is het goed vissen. Ja, nee, daar een is, man. is het goed vissen. <laughs> Geef een man een vis, dan heeft hij de dag te eten. <laughs> en dat betekent dat als je een man een vis geeft, dat hij dan iets te eten heeft? Nee, je kunt iemand beter leren vissen, dan, hij heeft, dan heeft hij zijn leven lang vis te eten. Nee, je kunt... Iemand beter leren vissen, dan heeft hij zijn leven lang vis te eten. Nee, is, je kunt beter iemand leren vissen dan hem een vis geven. Nee, je kunt iemand beter <laughs> leren vissen, dan heeft hij zijn leven lang vis te eten. Ja, maar dat is niet het spreekwoord, dat is de uitleg van het spreekwoord. Ja, dat is de uitleg. Ja. Dat is de uitleg. En, ja. en het spreekwoord is, geef je een man een vis, dan heeft hij die dag te eten. Nee, dat is niet het spreekwoord. Ik weet niet op wie ze Google-pagina nee. je zit. Dat zoek zelf van op in Google. Ja, maar, lieve Ed, niet alles wat op Google staat is waar. Nee, maar de spreekwoorden die daar staan, die zullen toch niet maar zo uit de lucht. Eh. Nou, gevist zijn. Maar... De spiering doet de kabeljauw afslaan. <laughs> de spiering doet de kabeljauw. Daar hebben jullie het ook over gehad, over die spiering. De spiering ja. doet de kabeljauw afslaan. Ja. En dat moet dan betekenen. Slechts, er is veel slecht spullen op de markt en dan leden de prezen onder van de betere spullen. Oh ja, ja. ja dat ja. klinkt logisch. Ik kreeg nog ja, dat... een mailtje van Maria die schrijft: als er geen vis is, is haring ook vis. Is inderdaad, een bestaande uitdrukking. Betekent zoiets als je moet voor alles moeite doen. Ja. Haring was namelijk lange tijd de enige vis die houdbaar was door het, uh, door het inleggen in zout. Dus als er geen verse vis is voorhanden, uh, voorhanden is, dan, uh, dan maar haring. Maar dan moet je er dus wel moeite voor doen. Ja, ja. Nou, dan zijn we eruit, Ed. Dat is het. Ja. Want Goed, er is zo. geen vis zo vet als dat de boter komt bovendrijven. Er is geen vis zo vet als de boter komt en we broeren er dan mee. Ik weet niet, maar ik denk, we er ook een. Ik zal hem even op Google zetten. <lacht> <lacht> maar dat trust dan moet je je naam erbij zetten, dan ja. gelooft het toch niemand. Oh, dan krijgen we dat. Nou, ik denk er nog even over na. Een goeienacht. Nou, prettige uitzending dan. <laughs> Bedankt voor het bellen. Daag. Doei, doei. Cor? Ja? Hallo. Hey Astrid. Ja, wat een ja. verrassing, hè? Hey. Goedemorgen meisje. Was je net een beetje weg in slaap gesukkeld? Nee, ik was helemaal niet in slaap. Maar ze oh. zei, wacht even, maar ik zat net voor het nieuws. Nou, dat weet je, en dan uh, ja. hoor ik... Uh, Hoor ik al die verhalen en dan denk ik, jezus man, daar wil ik wel even op reageren. Ik wil eigenlijk overal op reageren. Je wil eigenlijk even overal op terugkomen? Ja, eigenlijk wel. Nou, ja, maar ja, kan niet, het een beetje snel? Niet omdat ik een bedweter ben, maar ik, weet, <laughs> nou, ik, ik, loop, ik loop al een paar jaar op deze rol. Het zijn de allerergsten die zeggen dat ze geen bedweters zijn. Ja, dat weet ik. En dan ben ik nog 20 januari, dus de laatste de steenbokken geboren. Oh. Nou, dan ben je helemaal vreselijk hoor. En hoe, hoeveel jaar ben je nu dan? 62 en nog wat. Oh, maar dan ben je nog een jonkie. Dan mag je eigenlijk nog helemaal niet eens meepraten. Nee, vind ik ook. Goed. Ik niet meepraten. Kom <laughs> aan. En, en, en dan mag jij nog ineens je mond open doen. Dan mag je die bovenlip niet op je onderlip doen. Want, dan, want jij bent veel jonger dan ik. Ik zeg al niks meer. Oké. Okay. Waar belde je eigenlijk over? Nou, dat zeg ik. Ik wil eigenlijk, uh, uh, mijn, mijn eerste uh, ingeving was, uh, want ik, uh, ik heb dat, uh, dat verhaal gehoord van die man ja. met, uh, met, die, met die telefoon aan zijn oor. Ja. En ja, dat zie je. Maar ik heb ongeveer zoiets meegemaakt. Maar ik zal je dit vertellen. Ik, uh, ik, kan, ik kan niet het precieze artikel uh, ophikken. Want dan zou ik uh, uh, een hey, Maar het van, principe van, uh, van, van dit programma is niet dat je belt en alleen maar je mening geeft, hè? Je nee, moet wel ik, ik, actuele feitenkennis hebben. Actuele feitenkennis. Oké, okay. ja. over die actuele feitenkennis. Ik kan, ik, dat zeg ik nogmaals. Ik weet niet precies het artikel, maar ik heb hetzelfde meegemaakt. En er is een advocaat. Uh, hoe heet die? Anker, hier in ja, uh, Leeuwarden. Van Anker, Anker. en Anker. Ja, en die kan hem precies vertellen dat uh, hetgene wat hij meemaakt, dan is hij niet verkeerstechnisch alleen goed bezig, ook veiligheidstechnisch, dan krijgt hij gewoon zijn gelijk. Oké. Okay. Actuele dus... kennis. Dus de verzekering Graag probeert weet. het, maar ja, oké. Okay. Ja. Oh. Nou, volgende onderwerp. Ja, volgende onderwerp. Ja, dat weet jij. Ja, dan moet ik jou nu gaan vertellen waar jij iets over wil vertellen omdat ik zit, ja maar meisje, ik lig al uh, bijna 16 minuten aan de telefoon. Het is ongelooflijk. En dan ongelooflijk. gaan er onderwerpen door en de, dan wil ik daarop reageren. En, en die, die jonge man die zegt, kort, blijf aan de lijn, blijf aan de lijn. Nou, en, dat en dan blijft... doe jij dat. Maar je belde oorspronkelijk over het uh, telefoonverhaal. Ja, over die, over die jongen. Want vind, uh, Oh ja, wacht even, ik weet, ik weet wel even wat. Want Die vrouw, die had ook nog iets ja. over het uh, orgasme. ja. Want ik heb biologie ges gestudeerd, ook toch? <laughs> uh... Hoe lang hoor? Ja. Uh, nou, eigenlijk te lang, vier jaar. Heb oh, ik dat nou, gemaakt. dan weet jij ik... precies hoe het zit met het vrouwelijk orgasme. Ja, dat weet ik wel. Ja. Want op een gegeven moment zeiden ze, begonnen ze over die G-spot. Ja. Ik denk, ja, die G-spot. Nee, uh, maar even dit. Ja. Uh, waarom uh, je, kom je er nooit achter of een, uh, een dier. Een orgasme, een vrouwelijk dier, een orgasme. Hey, heb jij wel eens een goede conversatie met een dier gehad? Nee, zie je. Dat is het, nee. hè? Nee, dat bestaat namelijk niet, want je kan nooit... en je kan misschien wel met, met, uh, met bepaalde uh, zondes op zijn hoofd... kan je zetten, dat die misschien wat, uh, nou, wat uh, springen in, in, in het veldiger wordt... Maar ja. dat wordt die net zo, dat wordt net zo, uh, kijk, als die dolfijn gewoon een kilo haring in zijn mond krijgt en hij krijgt er achteraan een, uh, nou, wat zullen we even bedenken, zo'n, uh, hoe, hoe heet zo'n, uh, zo, zo, zo, zo, zo, ja, ik, ik drink ze nooit, maar mijn zoon drinkt ze wel eens, uh, van die blikjes waar een hele hoop cafeïne in zit. Red Bull. Nou? Ja. Ja. Goudi in die in die dolfijn, nou weet je, dan weet je niet wat je ziet. Dat wil maar dat is de dat clue, Cor, van het van dit verhaal. Ja, ja? Eh? Nee, ja. maar dat wil niet zeggen. Dus, dus ik wil er alleen even mee zeggen, je kan nooit, en nimmer kan je erachter komen wat het uh, uh, eigenlijk, wat het uh, teweeg brengt in een, in een dierlijk dier. Over een orgasme, wat, wat, ik vind het sowieso al überhaupt een hele domme vraag. Nou, Want... ik vind, nee, het is geen domme vraag, maar je kunt nou, toch een, maar als je biologie hebt ik gestudeerd, niet. dan ajai, weet je ajai, toch. Ajai, Cor, Cor, Cor, Cor, Cor, nee, nee, nee, nee, nee. Cor, even, Cor. Nee, even, nee, wacht even, wacht even, wacht even. Mag ik even? even? Wie is hier zie je nou de. Ja. Eén zin. Ja. Als er een vrouw op de bank zit en die zit naar radio 1 te luisteren en die vraagt zich af hoe het in elkaar steekt, dat een dier of een dier... Uh, en is, of dat te registreren is met een, een orgasme, met een dier. En Dan denk ik, nou, ben je nou zo laag gezakt? Zijn er geen andere dingen die je wil weten? Ja, maar nou dat vind ik, dat, ik vind dat echt een hele slecht argument, Cor. Want iedereen nee, nee, heeft zijn eigen interesses wij, en het vraagt zich... Het. Je wou nog één zin, door. maar nu mag ik. Want... Iedereen kan zich gewoon afvragen wat hij zichzelf afvraagt. Ik, her, ik herinner me nog altijd een vraag... ik denk dat het inmiddels zeven, misschien wel acht jaar geleden is... van een mevrouw die graag wilde weten hoe oud de gemiddelde eend werd. Ja. En dan kun je wel zeggen van nou wat is dat nou voor flutvraag. Maar ik vind als iemand zich dat oprecht afvraagt. Die mevrouw die ging ja. ieder jaar ging ze naar Friesland op vakantie. En ieder jaar zag ze daar bij het vakantiehuisje diezelfde witte eend weer zitten. Dan denk ja. van nou is die de volgend jaar nog wel weer. En dan denk ik ja iedereen zijn eigen interesses en zijn eigen vragen. Daar zijn we voor. Als we, als, we dan moeten gaan, meisje, als we dan jou moeten bellen... om, te, om, om nee, eerst te nee, checken of het nee, wel nee, een legitieme nee, nee. oh, oh, vraag wat, is... Oh, even. Ik heb bij mijn boot heb ik ook een witte eet gezien. En ik voel mezelf dat. Maar als kijk, jij biologie gestudeerd hebt... Nee, nee, nee, want we gaan niet over die witte ene nu. Dat was een voorbeeld om te duiden. We praten door elkaar heen. is heel vervelend voor mensen die zitten te luisteren. Precies. Maar, Cor, als jij biologie gestudeerd hebt... dan weet je dus ook... Dat uh, uh, ja, ook bij een dier kun je bijvoorbeeld spierreacties meten. Ja. Toch? Ja, klopt. En dat is volgens mij, ik heb er niet zoveel verstand van, een onderdeel van een orgasme. dat zou kunnen. Nou, kom op. Nee, ja, dat zou kunnen. Want, want nou, ik denk, ik denk misschien dat dat best wel uh, van toepassing is. Maar dat, nogmaals, ja, de kerel zeggen, uh, kom op. Nee. Kijk, ik heb er goed over nagedacht. Oh. Maar, één ding, maar één ding. Waarom zijn ze... Want Dan, heb je, dan hebben we het misschien over Darwin. Heb jij, heb jij die, die, uh, die boeken gelezen van Darwin? Nou, ik heb... Nee, ik heb niet de boeken van okay, Darwin maar gelezen. Ik maar ik weet wel wie Darwin is. Ja. Nee, oké. Okay, maar ik wilde even weten... Nou, hoe zit het nou... Hoe steekt dat nou in elkaar? Komen wij nou van de apen? Of dit en dat? Nou, ja. ik, zal je, ja, ik zal je dit vertellen. Darwin is onzin. <laughs> ja. Nou, echt... En, en ik, ik kan het bewijzen ook. Oh. Ja, echt. Want? Ja, want ik, ik zeg altijd iets met redenen omkleed. Ja. Want als je natuurlijk iets, iets oppert, nou dan moet je wel even weten waar je over praat. Nou, ik, ik denk, ik heb niet de wijze in de pas, maar ik denk dat ik ongeveer wel weet waarom dat niet zo kan zijn. En, en die bewijzen heb ik liggen. Nou, maar die weet bewijzen, je wel, Cor, als jij al nu even het Darwinisme omzeep helpt... hebben we dat ook gehad. Vertel. Wat? Wat zeg jij? Vertel even waarom Darwin onzin is. Heeft Darwin is onzin, bedoeld. omdat als je dat allemaal gaat ga, ga terugdraaien... En, en ik zie op, uh, bijvoorbeeld op Discovery en, en op welke kanalen dan ook... National Geographic, dan zie je allemaal... en ze proberen, al die, die, die wetenschappers die proberen, die apen... die proberen ze maar te leren praten en te leren... bijna als een mens zijnde Cor. omgaan. En dat lukt ze niet. En dan kun je zeggen, ja, maar dat komt door al die... Hey, door die jaren heen, eh, met die evolutietheorie en dit en dat. Nou, één ding. Nou, dat klopt helemaal niks. Kijk, Einstein had ook een vraag. Cor! Cor. Ja. ja, ik vind ja. het echt heel gezellig. Maar om nu van Darwin nog even Einstein erbij te halen... ik denk niet dat we dit dan afronden voordat het Radio 1 Journaal begint. Oké. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft, meisje, en, uh, en voor de rest vind ik het een prima programma. Oh, gelukkig. Dus je kan bij ja, maar je kan bij jullie, tenminste, jij gaat... Nou, dat is ook zo. Maar nu hang ik op, goed? Oké. Okay. MUZIEK Let's talk about sex. you know me. song about sex baby. Talk about sex, salt en pepper. Kasper, goeienacht. Hey, nacht, Astrid. Hallo. Ik kan me eigenlijk voorstellen dat jij even toe was aan een plaatje draaien. Nou, of... ik denk ik doe een beetje muziek. Ja, <laughs> want ik vraag me eigenlijk überhaupt af of die kor zelf wel geluisterd heeft. Want hij zegt, ja, ik, ik snap niet dat een vrouw op de bank gaat zitten en ja, dit afvraagt over een gast. Het was maar, een meneer... wij weten een man. Ja, ik dacht ik begin al niet eens aan, aan die correctie. Maar goed, misschien had ik, nee, misschien, misschien had goed, ik daar moeten is, beginnen. Ja. Wat ik me eigenlijk ook even... Ik had een aantal antwoorden. Want ik vraag me eigenlijk af. Ze zeggen wel dat wij hele slechte Poolse chauffeurs hebben. Maar ik begin nou toch ook te twijfelen aan de Nederlandse chauffeurs. Want één, op, uh, in de wet staat geschreven dat iedereen die een voertuig bestuurt... bestuurt die uh, en die aan het bellen is, uh, pleegt uh, gewoon een overtreding en wordt beboet. En weet je er nog? Ja. En dus ook een fietser bestuurt een voertuig. Dus ook een fietser kan beboet worden. Uh, voor het bellen op de fiets, want het mag gewoon niet, het is gewoon verboden. Ja, maar Daar waren we uit, maar we waren nog een beetje in dubio over de voetganger in het verkeer. Nee, voor de voetganger uh, is geen, uh, is geen uh, regel gemaakt uh, dat ze uh, niet mogen bellen onder het lopen. Ah, nou... Nee, dat, is, dat staat niet in de wet. Zo, dat ruimt lekker op. En dan krijgen we de touringcar-chauffeur. Ja. En ja, ik zou ook niet graag met die man in de, in de bus willen <laughs> zitten als hij al in de berm rijdt, uh, als jij je rijbewijs gaat halen, namelijk. dan wordt jou ook geleerd. dan wordt er ook gevraagd op het theorie-examen. hoe breed is een weghelft? En ja. dat is wel 2,10 meter. 10. Dus als je twee uh, weghelften hebt. heb je een wegbreedte van uh, 4,20 meter. 20. Ja. En aangezien dat een vrachtwagen. met uitzondering van een koelwagen. Uh, 2 meter 2 breed is, net als een touringcar. En als je die twee voertuigen naast elkaar hebt, dan heb je genoeg ruimte om elkaar te passeren. Het moet kunnen. Het moet gewoon Altijd. kunnen. Altijd. Er, er zijn geen weghelften die smaller zijn dan twee meter. 10. Uh, die heb je wel, maar dan uh, vaak wordt dat aangeduid met uh, borden. Dat het bijvoorbeeld een weghelf maar 2 twee meter twee is. Maar dat heeft dan te maken met wegwerkzaamheden. Ja, precies. Maar dan heb je dus bordenwaarschuwingen, toestanden. niet gewoon een 80 kilometer weg. Ja, klopt. Oh. Maar dan, is het. Maar Kasper, jij bent ja. vrachtwagenchauffeur. Ja, klopt. Maar rij, rijden jullie dan misschien soms een klein beetje te ver naar links? Nou ja, dat is het. Allemaal? Hem juist. Dat, nou, <laughs> dat is het hem juist. Als jij het uh, examen doet voor je vrachtwagenrijbewijs. Dan val je af en toe weg. Blijkbaar. hè, net de verbinding weg. Maar goed, als je examen doet, dan leer je waarschijnlijk om uh, keurig in het midden van de lijntjes te blijven. Dat neem ik maar even aan. Henk? Ja. Hallo. Het heeft even geduurd. Ja. Ja. Maar moet je bent je moet er. Ik moet een politieke partij beginnen. Ik? Nee, Cor. Oh, Cor. Ja. Alsjeblieft, zeg, voordat je het weet, uh, zit hij in de regering. <laughs> ja, nou dan ga ik emigreren. Ja, ja. Dat doe je toch niet? Nou, dat moet je niet helpen. Wat kan ik voor je doen, Henk? Weinig. Gewoon blijven zitten en luisteren. Oké. Okay. Ja. Ik hou er wel van als je een beetje de leiding neemt. Doe maar. Uh, het gaat over die... Uh, ja, ik hoorde net al die andere bellen die wegviel. Ja. Die had het antwoord al gegeven. Ja. Het is gewoon zo dat, er, uh, dat, je, dat je als je loopt, dan kun je rustig telefoneren. Maar in de auto is dat een onmogelijke zaak. En sommigen schijnen dat op de huidige dag nog steeds niet door te hebben dat het levensgevaarlijk is. En bellen en roken en schakelen. Ja. En sturen. Ja. Ik snap niet hoe ze het voor elkaar krijgen. En mascara opdoen, vergeet dat niet. Ja, dat heb je ook nog, ja. ja. Ik wou dat er nooit mobieltjes waren. <laughs> nou, ik ben er wel blij mee hoor, zo af en toe. Ik vind ondingen. Goed. Dat was het. Echt kort, waar? Kort en zakelijk. Heb je daar nou 27 minuten voor aan de telefoon gehangen? Nou, nee, iets korter. <laughs> nou, ik waardeer het in ieder geval wel. Maar ik hoor, ik hoor, ik hoor een signaal... Ja. En dan denk je dat je aan de beurt bent en dan komt er toch iemand voor. Ja, het is verschrikkelijk. Maar ja, aan de andere kant, als er zo'n beller opeens weg is... dan moet, je, moet ik natuurlijk wel meteen kunnen zeggen... Henk, en dan moet ik niet eerst nog jou op moeten bellen. Nee, dat, uh, dat, uh, dat gaat ook niet gebeuren, denk ik. Nee. Maar toch bedankt. Ja, hou de, hou de gesprekken korter worden programma nog veel leuker. Ja, maar dan moeten er meer mensen met goede antwoorden bellen. Ja. Ik zou het weten als ik op jouw plek zat. Wat dan? Ja, raai eens. Wat dan? Ja, ik ga niet zulke lange gesprekken houden. Gewoon korter. En zeker niet over de evolutie. Oké, okay. dag Henk. Dag. Tineke. Ja, Tineke van Rijsvinger, zonder O. Hallo. Hi. Um, ja, ik heb ook een heleboel dingen, maar hoofd, <laughs> hoofd, hoofd, hoofdzakelijk um, gaat het over dat uh, orgasme gedoe. Ja. Yeah. Hé, hey, je bent... Je had net, toen ik aan het wachten was, ongeveer uh, een paar minuten... klonk ik dichterbij, hè? Klonk je veel beter. Je bent nou heel ja. ver weg. Ja, dat komt omdat er nu echt een heel radiosysteem tussen ons in zit. Maar uh, ik zal wat luider en duidelijker praten. Ah, ja, maar dan knetter je bij al die andere mensen de radio uit natuurlijk. Nou ja, goed. Ik doe heel goed mijn best. Um, ik, ik weet niet of, of, of dieren... Uh, een orgasme kunnen krijgen, maar ik weet wel dat wij vrou vrouwenmensen en dan, dan echt vrouwenmensen, ja. de enige soort zijn op de aarde, voor zover vastgesteld, met een orgaan speciaal alleen maar voor de lol. Oh? Voor de pret. Oh. Want wij hebben een clitoris. Ja. Tenminste als geen mensen enge dingen mee hebben gedaan. Ja. En dat is nergens goed voor. Oh. Het is alleen maar goed om plezier te beleven bij seks. Maar Tineke... Ja, lieve meid. Ik ga ook maar even een meisje zeggen. Ja, waarom ook niet? Ik pas me gewoon aan. Ja, precies. Net als de rest. Nee, maar ik heb altijd geleerd bij biologie... Ja, dat wordt ja. Ja, heb ik geleerd dat dat hele orgasme... ...dient als een soort lokmiddel om ons vooral zoveel mogelijk voor te planten. Dus dat geldt toch voor dieren net zo goed? Ja, dat weet ik niet. Maar, maar vrouwtjesdieren ja. schijnen geen clitoris te hebben. Ja. En, en, en, en mannen hebben ook niet een orgaan wat alleen maar voor de seks is. Hmm. Zoals wij wel. Maar... Maar het hele de, de het hele orgasme is bedoeld, heb dat heb ik altijd geleerd, van anders dan uh, vergeten we het gewoon. Ja, ja. Dan komen we er niet aan toe en dan zijn we druk met de kinderen, met het huishouden en met andere dingen. Maar ja, het is... Dan ja. vergeten we het gewoon en dan hebben we wel kinderen. Oh ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, dan zijn we druk met het huishouden en ons werk en onze mobiele telefoons en met twitteren en dat soort dingen. En dan komen we niet meer aan voortplanten toe. En nou is het zo dat dieren niet druk zijn met het huishouden en hun werk. Nou ook... Ik bedoel, als er een eekhorentje e is, ook druk met het inrichten van het, van, van het uh, holletje in de boom en, en het verzamelen van eikeltjes. Ik denk dat hij ze allemaal heel seksueel geladen is. <laughs> <laughs> Oké, okay, je gaat dus verder. Ja, maar als, als die vervolgens uh, uh, geen orgasme heeft, dan denkt zo'n ja, eekhorentje dat... ook van nou, ik heb wel wat beters te doen. Een mannetje, het mannetje heeft wel een orgasme. Nee, maar het vrouwtje. Ja, nee, maar het vrouwtje die, die, die vindt het toch ook niks. Het is toch ook altijd gelijk afgelopen daarbij. Ja, maar dan, dan zou zo'n zo eekhoontje er toch helemaal niet meer aan beginnen? Ja, dat, als het niet dat, prettig dat, is. Dat weet ik dus ook niet. Nee, ja, ik vraag het me gewoon af. Ja, het is, het is een vraag die je blijft. Uh, maar ja. goed, dat. Uh, dat, dat uh, ja, dat heb ik altijd begrepen. Dat alleen vrouwen dat hebben. Ah. En iets wat mij dan wel weer dwars zit met, dat, met die clitoris. Met die nee, die clitoris zit me niet dwars. Nee, nee. Ik... Daar ik... Daar ben ik wel blij mee. Gelukkig. En met die spiertrekkingen waar jij misschien niks vanaf weet... wat je zo zei... Zo, maar, daar ben ik ook wel blij mee. Ja. Maar wat, wat wel heel raar is... is dat op de medische tekeningen... weet je wel, zo'n ja. die... die uh, dan, dan staat er al je spieren en toestanden en weet ik wat allemaal. Daar staat nooit een clitoris op afgebeeld. Nee? Nee. En dat, dat is een jaar of twee, drie geleden hebben ze nieuwe, dat was het woord, anatomische tekeningen gemaakt. En toen stond hij er weer niet nou. op. En dan en... hadden we dus gisteren haar daar moeten schreeuwen. Op, op de dag. vrouwendag. Ja, ja, ja. Maar, uh, oh, uh. maar dat komt omdat het van huis uit altijd nog een mannenberoep was. Huh, daarom weten sommige mannen ook gewoon niet dat ze bestaan. Nee, ik denk dat het daaraan ligt. <laughs> nou Tineke, dank je wel. Oké. Okay. Weer een vraag beantwoord. Ja hoor, nou op zich is het best prettig hoor. Ik bedoel radiomaken. Dankjewel. Nou ja, die slaat je er goed doorheen. Oké, okay, bedankt. Dag Tineke. wek ik weer de indruk dat het heel vervelend is. Want het is het echt niet hoor. 0800 1121. Ik doe even een overzichtje van de vragen die nog niet beantwoord zijn. Um, even kijken. De uitdrukking... men wordt op veren gedragen. Er is wel het een en ander over gezegd. Maar misschien uh, weet je er nog iets van. 0801121. Janina wil weten waarom een plaat... meestal drie minuten en een aantal seconden duurt. En niet bijvoorbeeld acht minuten of anderhalf. Wat natuurlijk wel eens voorkomt. Maar meestal is het toch die drie minuten zoveel. Um, de vraag over euthanasie van Jasper... Wanneer mag euthanasie? Mag het ook als je bijvoorbeeld zwaar depressief bent? Kun je dan euthanasie aanvragen? En volgens mij is dat niet zo. En dan wil Jasper graag weten waarom niet. En de vraag van Joop over de chirurgen. Want die zat zich een beetje zorgen te maken. Stel nu je bent chirurg in een opleiding... Het gaat allemaal hartstikke goed. Je hebt alleen niet zo'n vaste hand. Je kunt niet zo goed hechten. Is het dan niet uh, zo dat er iemand anders ingehuurd kan worden om die hechtingen? Weet je, het één onderdeel van de opleiding en je bent verder heel getalenteerd. Loopt het daarop stuk? Of uh, is dat op te lossen door je te combineren met iemand anders die dan die functie overneemt? Dat vroeg Joop zich een beetje af. En hoe zit het dan met de opleiding? Is er een bepaald punt dat je erachter komt dat je één ding niet zo goed kunt en uh, dat dat opgelost kan worden? 08 801121 Elko. Hey Astrid, goedemorgen. Hallo. Hoi. Uh, ja, ik vond een goed verhaal van de vorige spreekster eigenlijk. Je sluit je er volledig bij aan? <laughs> nou, met één ding niet. En dat is: er zijn dus wel mannen die wel weten waar de clitoris is. Echt waar? <laughs> ja, bij ja, deze, ja, dat was wel. Dus, zeg maar. En dat betekent gewoon dat jij een hele goede leraar biologie had? Ja, ja nee, of gewoon een goede relatie. Dat kan ook nog, hè? want wij ja. vrouwen kunnen het gewoon aan de mannen vertellen. Dat, uh, ja. dat vergeten ja. we ook wel eens. Ja, ja gewoon een tijd in elkaar steken, zeg maar. Ik heel Elko, ben je getrouwd? Ja. En heel gelukkig ook, hè? Oh ja, al elf jaar. Ja, ik hoor het gewoon. En daar ja. belde je over. Nou, nee, ik belde eigenlijk voor over die, uh, die chauffeur die je plotseling wegviel. Ik vond het wel grappig, want ik... Uh... Kijk, ik hoorde hem op een gegeven moment wat, wat maten doorgeven over de vrachtauto, wat niet helemaal correct was. Hoor. Oh, want dat, uh, een vrachtauto is wel degelijk 2,50 meter en de weggedeelte weg per helft, is 3 meter per, per lijn. Zeg maar. Oh ja, want anders dan kom je in de problemen inderdaad op 2,10 meter. Ja, ja, nee, want alleen al uh, 1 euro pallet zeg maar, om te laden is al 1,20 meter breed en die laat je twee naast elkaar, dus dat is al 2,40 Ja. En dan komen de wanden van de vrachthuizen er nog bij. Dus 2,748 heeft hij toch zeker breed, zeg maar. Maar wacht even, 2,48 en dan moet je over 2,5 meter wegdek? Ja, nou ja, dat komt soms wel eens voor. Maar de meeste weggedeelten zijn 2,80 meter of 3 meter oh, ja. per, per, per rijstrook, zeg maar. Oké. Okay. Dus, dat, uh, dus al een snelweg is al gauw 8 uh, zeg maar, uh, tot 10 meter breed. Zeg maar. maar herken jij het verhaal van uh, Perry? Dat, je, dat ja. je wel eens een andere vrachtwagen tegenkomt en dat je denkt... ja dat kan echt niet met 80 kilometer per nee, uur weer? Nee, ja, nou, sterker nog, er was voorheen vroeger uh, de oude grens naar uh, Zwarte Meer. Die, uh, die was zo erg, daar er waren zulke diepe sporen in gereden. Als je daar uh, elkaar uh, wilde passeren, dat was gewoon niet te doen. En uh, daar moest je maar gewoon op hoop van zegen elkaar passeren. Want daar zijn zoveel spiegels gesneugeld in het verleden. Dat is echt ongelooflijk. Dat, uh, dat was gewoon uh, een dode weg, zoals ze zeggen. Maar uh, ja, je, moet, je moet het gewoon... Uh, soms is het echt uh, mikken om uh, tussen de lijnen te blijven, zeg maar. Ja, ja, ja dat, uh, uh, uh. Ik doe het uh, zelf ook al een jaartje of vijftien. Maar het is, uh, ja, dat, dat geeft soms heel veel charmes. Maar uh, het is soms ook wel eens vooral met overhangende bomen. en Dan wordt dat onderschat door mensen die je tegemoet komen. En dan denken ze, waarom zit de chauffeur nu toch zo over de streep? Ja. Maar de, ja, het is een kwestie van kiezen of de lading of de bak aan uh, gruzelementen of uh, die mevrouw iets meer het warm in duwen, dat je toch allebei er doorheen kan doen. Ach, ja... Dus dat, uh, maar ja, het is, uh, het is een uh, bijzonder beroep en het wordt ook steeds drukker. En inderdaad, met bellen en uh, WhatsApp en uh, Facebook erbij, <laughs> dat is ook niet helemaal netjes. Maar, <laughs> ja. Maar, uh, maar ja, aan de andere kant, bellen is ook een beetje uit de tijd, het is toch, As? Het is toch tegenwoordig veel meer WhatsApp en uh, allemaal uh, interactief. Nou, ik moet er heel eerlijk uh, van zeggen dat ik me uh, vandaag daar zelf een beetje van schrok. Ja. Ik, wilde, ik wilde wat mensen bereiken en ik uh, realiseerde me opeens dat ik al die mensen aan het WhatsApp of SMS'en of voor iMessage Of welke? Ja. Ik heb niemand gebeld. Nee, nee. Dat, <laughs> dat, nee ja, het enige te vervelende is dat iedereen ook echt met die, uh, met die oordopjes in loopt. En, en fietst en doet. Ja. En, uh, en het, uh, ja, dan zie, zie je je toch heel. of hoor je heel slecht aankomen soms. Ja. Zeg maar. uh, dat, uh, nog even over die vrachtwagens. Ik, yeah. Want sinds ik nachtradio maak. Spreek ik nog wel eens een vrachtwagenchauffeur. Daarvoor zaten ze niet in mijn kenniskring. ja, dat is heel raar. Nou, we luisterden vroeger al naar je toen je op de IFM nog zat. Oh ja, dat was overdag. Maar toen sprak ik je nog niet. Maar dat is dan. Wat ik me nu realiseer, is dat eigenlijk iedereen die zijn rijbewijs haalt, zou eigenlijk één rijles. ...in een vrachtwagen mee moeten gaan. Ja, ja, en dan gelijk nog een les met een uh, sneeuwrijden en antislepcursus, alsjeblieft. Dat zou ook handig zijn, hè? Het en... zou echt feest zijn en de wintermaanden. Want het is, bijna ja, het is bijna genant om te zien hoe wij de wintermaanden doorheen komen als Nederlanders, zeg nou, Maar de wintermaanden, dat valt nog mee, want... Nou ja, valt nog mee, maar de wintermaanden, dat is dan nog redelijk extreem. Dat zijn dan een mm. paar dagen dat er, wat, dat er heel veel sneeuw ligt of dat het ja. heel glad is... ...en dat iedereen heel idioot gaat rijden. Maar ja. wa wat mij altijd zo verbondt... Baast, is regen. Ja. Wat, waarom gaan mensen zo raar auto rijden als het regent? Ja, omdat ze toch denken dat ze a, hele goede banden hebben... en b, dat ze ook heel goed kunnen rijden. Want wij zijn natuurlijk toch Nederlanders. Ja, en dan, er, dan is het toch van, ik wil naar huis. Opzij, opzij, opzij. Ja, ja maar of andersom. Dan, dan, valt er een, een, dan valt er wat motregen en dan gaan mensen dertig rijden. Ja. ja, maar dat is dus ook met de sneeuw. Ja. En, en, dat, en dat is hetzelfde. Ik heb maar één wens als, uh, als dat ik, elke, ik zit elke dag op de weg, maar het, van mij zou de winterband echt verplicht moeten worden. En daarbij gewoon een dag uh, op les. Ja. Want, want als ik in het buitenland rijd, heb ik nooit nergens geen last van. En, uh, en iedereen volgt gewoon zijn sporen. En hier in Nederland, ja, dan valt het 5 centimeter. En dan staat er 800 kilometer file. Ja. Ja. En dat, uh, dat kan ik niet uitleggen aan mijn familie uh, internationaal. Zeg maar. uh, dat, ja, dus dat is uh, maar. Uh, ja, ik, ik had nog één dingetje over, over de, dat dierenrijk. Hè? En over de vrouwtjes en de mannetjes. Ja. Dat, de dieren, dat, dat zit toch een beetje in mijn hoofd. Ja. Maar, maar volgens mij zijn wij als mensen toch wel geschapen om over de dieren uh, te regeren. Zeg maar. Of in ieder geval om ze op te voeden en om ze te behoeden. Zeg maar. oh. Ja, dus zo voel ik dat al. Zo zie ik dat toch <laughs> wel een klein beetje. En, en ik gun ook de dieren echt wel hun plezier hoor. Maar de keren dat ik in mijn leven uh, de voortplanting heb gezien in het dierenrijk... Uh, zijn ze toch meteen heel snel weer weg. Dus volgens mij ja. is er niet heel genot bij. Nee, maar waarom doen ze het dan? Uh, ja, volgens mij is dat toch wel een uh, ja, ik denk dat het puur een instinct is. Een, ja. een en een overlevingsdrang en een hormonenspel, denk ik. Maar ja. ik, uh, ik, ik Om eerlijk te zijn, ik heb nooit, uh, ik heb nooit zeg maar de mannelijke uitvoering, uh, die loopt er wel de hele dag achteraan. Maar de meeste <laughs> ruisjes lopen toch gewoon weer door. Dus uh, of ze zijn druk met andere dingen. Maar ik, uh, nee, ik, ik denk dat wij als mens de mazzel hebben, uh, dat wij dus wel uh, zeg maar, uh, ja, de keuze hebben, maar ook het genot mogen ervaren. En uh, ja, dat is volgens mij ook het spel... om dat in heel je leven en vooral in je relatie ook uh, ja, uit te uh, laten groeien... totdat je daar gewoon uh, allebei expert in bent, zeg maar. Nou, ik vind het wel, ik vind het wel raar. Want je hoort dat... Oh. Uh, ja, nou, ik, de mens, dat de menselijke soort zich daarin onderscheidt van andere, andere dieren. Ja, dat, uh, dat vind ik vreemd. Nou, maar stel, stel, stel nou in jouw geval dan, zeg maar, dat jij dat raar bent. Ja, oké, okay, dat ben ik met je eens. Maar, maar stel nou... Dat uh, bijvoorbeeld een schaap en, uh, en de rammetjes, zeg maar. die, uh, die zouden er dus wel volledig van kunnen genieten. En jij loopt met je kind, loopt jij zeg maar, langs een weiland en je ziet dat hele weiland in een, in een orgie veranderen. Zeg maar. dan, uh, ik zou dat niet kunnen uitleggen aan mijn kind. Nee, maar dan zouden de, sch de schaap en het ram zouden ook eventjes in de stal een, een, een, een apart hoekje opzoeken met z'n tweeën. Ah. Gordijntjes dicht, lichtje aan. <laughs> Een liefdeshoekje. Kom op zeg, want het is ook niet zo dat als jij uh, uh, langs de gemiddelde supermarkt loopt, dat daar nee. mensen allemaal, uh, dat je tegen je kinderen zegt, even de andere kant op kijken. Dus het is, nee. dat is natuurlijk nee. ook weer niet zo. Nee. nee, nee, nee, nee, nee maar, even maar, iets heel ik, belangrijks, hè? Ja, ja, ja. Ben je geladen? Ja, ik ben geladen, ja. Je ja. mag alleen ja en nee zeggen nu. Oké. Okay. Uh, kun je het eten? Nee. Um, heb jij het in huis? Ja. Is het van hout? Nee. Is het van plastic? Nee. Is het... Um, het is niet van hout en niet van... Is het van ijzer? Nee. Oh. Is het... <laughs> <laughs> Dit is altijd het moment dat ik denk... Oh, wat begin ik nou? Toch? Dat gaat veel te lang duren. Ja, het gaat ja. goed. Het is heel simpel. Je brengt het elke dag zeg maar, weg, omdat je het naar een ander weer wil bezorgen. Nee, nu wordt het duidelijk. Ik vind het wel altijd heel schattig dat jullie me altijd willen helpen als ik raad wat hier rijdt, speelt. Er is, no oh, okay. is nooit de vrachtwagens die alleen ja of nee zegt jullie, gaan we altijd helpen. Je brengt. Ik heb, het allemaal, ik, heb, ik heb allemaal pakketjes bij me voor mensen die daarop zitten te wachten. Zeg maar. De krant? Uh, nee, gewoon postpakketten. Oh. En heb je gewoon het antwoord gegeven? Uh, ja, ik dacht ik ga je toch een beetje helpen, want uh, er zijn nog zoveel mensen die ook graag met je willen praten. Dus. Ja, je hebt ook gelijk. Oh, is er misschien een liedje met uh, Mailman, Mailman, dat is vast een liedje over een postbode. De Postman. Oh, je gewoon mist de Postman doen. Goeie muziek hoor. Nou, <laughs> kijk, dan maak ik je ook daar nog eens blij mee. Uh, wacht even even zoeken of ik hem hier wel bij de hand okay. heb. Rituel gaan wel tikken op het toetsenbord. Ja. Oh, dan doe ik, ik doe van de carpenters, want ik ben dol op de carpenters. Is ja, dat goed? Ja, helemaal top. Ja, ben ik met je eens. goed. Ah, Oké, okay, nou, tot de volgende keer weer. Even hey, fijne uitzending, hè. Doei. Doei, doei. doei. De carpenters en Mr. Postman. Leuk, vind ik dan zelf. Um, een chirurgenverhaal van Joop is nog steeds niet beantwoord. Wat wel sneu is, want die stelde die vraag in het eerste uur. Dus mocht je er verstand van hebben. Uh, de opleiding van een chirurg, als je nou in opleiding bent voor chirurg... en je komt erachter dat je één onderdeel niet beheerst en de rest wel heel erg goed... kun je dan geen chirurg worden of is er dan misschien iemand in te huren die dat ene onderdeel overneemt? Ik vond wel een grappige vraag van Joop. Als je weet hoe dat werkt, 0800-1121. Uh, dan de vraag van Jasper, die wil graag weten of uh, euthanasie... of dat ook mag als je heel zwaar depressief bent. Volgens mij is dat niet zo. En hij wil dan graag weten waarom niet. En even nog verder kijken. Waarom duurt een plaat meestal drie minuten en een aantal seconden? En is die niet veel langer of veel korter? En men wordt op veren gedragen, de uitdrukking. Daar wilde Paul iets meer over weten. Nou, met antwoorden kun je zoals gebruikelijk bellen naar 0800-1121. Niels, goeienacht. Hey, goeienacht. Hallo, zeg het maar. Hi. Um, ik bel over de vraag um, over de plaatsen waarom ze altijd maar 3,5 minuut duren. Oh, en? De liedjes op de radio. Ja, waarom? Um, nou dat ja, dat vrij simpel uit te leggen. Als je een artiest bent of een of een band en je, en je wil het helemaal gaan maken of je, je, je bent het al, nou ja, je hebt een goede plaat opgenomen, dan wil je ervoor zorgen dat mensen dat kunnen horen op ja. de radio. Ja. En radioschons hebben een soort van ongeschreven regel dat, dat liedjes maar uh, zo rond de drie minuten, drie, tien, drie, twintig, drie, dertig, hoog uit vier minuten mogen duren. want uh, anders uh, is er geen ruimte meer voor de commercials, anders is er geen ruimte meer voor uh, de DJ, voor meer platen in het uur. Um, dus zodoende is er eigenlijk uh, de meeste, als je nu de top 40 ernaast legt, uh, ik zeg eigenlijk 9 van de 10: duren ze rond de 3,20, 3,30 zodat het alles op de radio gedraaid kan worden. En uh, je, je hebt, het, je hebt het ook een beetje geklooi met spanningsbogen natuurlijk. Hoe lang ja. blijft de luisteraar ja. uh, het, het leuk vinden? Vroeger werden er natuurlijk wel eens platen gemaakt van, van, van uh, acht, negen minuten. Ja. Prince, weet je wel. Purple Rain. Ja, en dat wordt nu tegenwoordig gewoon, gewoon ja, afgekapt. Maar is het ook niet andersom? Want dat, dat, we, dat vroeg me een beetje af, is het niet een beetje kip en het ei verhaal? Want um, de liedjes en de radio... De liedjes waren er natuurlijk eerst voordat ze op de radio gedraaid werden. Dus ja. vroeger, vroeger was er nog helemaal geen sprake van uh, die verdeling met commercials... en het nieuws moest precies om half en weet ik veel wat. Nee, maar vroeger duurde platen ook langer, hè? Ja, of korter. Oh ja, afkorten, ja, dat is waar, ja. <laughs> nee, maar ik heb namelijk net geleerd, ik wist dat helemaal niet, dat uh, ik heb net bij, van de NCV, Casaloune, het programma hiervoor geleerd, dat een, uh, op een singeltje, een vinyl singeltje, paste maar drie minuten. Ja. Dus er was een plaat nooit langer dan drie minuten. Dat is ook weer zo, ja. Maar ik kan me wel voorstellen, ook uh, want een, een hit of een, een goed nummer of een catchy nummer... of iets wat vaak bij een grote groep mensen aansluit... bestaat toch vaak uit couplet-refrein, couplet-refrein. Misschien ja, nog een keer en, of een en uh, iets spannends nog tussendoor. Maar je hebt ja. geen zin om daar vijf, zes minuten naar te luisteren. Nee, nee. Ja, dat, dus het dat, is een combinatie van het spanningsboogverhaal en... Ja. En misschien dat vroeger inderdaad de drie minuten op zo'n uh, zo vinylplaatje pasten. En dat dat inmiddels is, dan uh, gaan ze er dan altijd wel wat seconden overheen. Want dat merk je ook altijd. J Jij zit ook bij de radio, Niels, of niet? Uh, zit bij de radio. Ja. ja. ja. Want je merkt ook bij beentjes... Um, uh, die willen dan een plaat van drie minuten maken. Want dat ja. is inderdaad radiovriendelijk. En dan wordt die toch drie minuut veertig. Ja. Dat is wel het mooiste, want dat betekent dat je geen concessies kunt doen aan het liedje. Nee, dat is zo. Ja. Maar soms is, soms is dat wel nodig. En um, dat is misschien wel even grappig om erbij, erbij te vertellen. Uh, sommige radiostations... die uh, pitchen ook de platen. Dus dat ja. houdt in dat ze de snelheid... Uh, iets versnellen... en daarmee ook gelijk de toonhoogte. Bijvoorbeeld uh, 538 doet dat. Ik geloof dat Slim FM dat ook doet. Doen ze dat nog bij 538? Volgens mij is dat alles daar op... op 2,5 procent. Echt waar? Omhoog. Dus dat houdt in dat de, de, de, de plaat sneller gaat, uiteindelijk. Yeah. En de hele toonhoogte wordt daarmee mee ge, uh, getrokken. Dus dat klinkt dan net iets sneller en iets hipper. Het is niet, niet noemenswaardig, maar als je, als je naast het origineel legt... denk je, nou ja, klinkt wel lekkerder eigenlijk, zo sneller. Wat heel raar is eigenlijk. Want als je dus een hele goede producer bent en je maakt een hele goede plaat... Dan denk ja. je, nou, ik maak hem net iets sneller... En, ik, uh, en dan wordt hij vervolgens op 538 gedraaid en is hij nog sneller. Ja, Krijg nou ja je dat, dat, dat is het risico wat je hebt. En als je, maar als je een goede producer bent, dan weet je wel ja. hoe je een goede plaat <laughs> moet maken... En, eh, niet, de, en dat je in ieder geval niet hoeft te, uh, bang hoeft te zijn dat mensen in je plaat gaan knippen... door hem bijvoorbeeld niet vier minuten te laten duren, want dan, kun je, dan vraag je erom. Ja, ja, ja. Goh, ik dacht dat ze dat helemaal niet meer deden bij 538. Want uh, vroeger had je mensen die alleen maar 538 luisterden... Ja. En die hoorden dan eens een keertje ergens anders een hit. En dan dachten ze, hij staat niet goed. Ja. Want die hadden hem al 7800 keer bij 538 gehoord. En dan, dan, ja. dan slijt dat in dat hij net even iets te snel gaat. Maar ik dacht dat ze ja. daar al lang al van afgestapt waren. Goh. Nee, dat, dat doen ze nog steeds. En ik... Ja. ik... Het wil nog wel eens meemaken dat ik zit te zappen in de auto ja. en dat dezelfde plaats ergens draait en dan 538 ja. en dat is bij een station wat niet pitcht en uh, een station dus wat wel pitcht, bijvoorbeeld 538, ja. en um, dan blijf je toch uiteindelijk hangen bij de laatste. Ja, echt? Het is echt waar, ja. Ah, okay. Omdat dat gewoon, dat, dat, dat klinkt dan toch lekkerder en voor je heeft dat ook allerlei voordelen, meer commercials in de uur, meer plaatsen, joh. Ja, maar waarom doen en wij, doen het, wij dan? het dan niet? Om dat, omdat radio 1 volgens mij niet het station voor is. Nee, <laughs> om, dat... om, snel, om snel de plaatjes maar weg te draaien. Nou ja, ja. Nee, ja dat is ook eigenlijk wel zo. Uh, Niels, wat doe jij dan? Um, uh, voor werk? Ja. Ik maak uh, uh, jingles, radio jingles. Oh, Niels Franken. Hallo. Zeg dat dan? <laughs> ja, dat weet ik <laughs> toch niet. Ja. Oh, en uh, wat heb je zo al gemaakt, Niels? Nou, wat is nou een jingle waar jij trots op bent? Dat je hem wel eens op de radio of ergens anders hoort en denkt, hé... Nou, de nieuwe uuropener voor 3FM bijvoorbeeld. Sowieso het hele nieuwe 3FM-pakket eigenlijk, wat het afgelopen januari draait. Ja. Heb je vast wel gehoord. Heel af en toe, ja. Ik luister natuurlijk de hele dag Radio 1, maar ik hoor ook als eens voorbij komen. En 6, hè. Ja, oh ja, ik luister een beetje Radio 6 ook. Ja, pff, jeetje, dat wordt nog ingewikkeld. Radio Gelderland luister ik ook heel graag naar. Ja. Goed. <laughs> maar, nee, leuk Niels. Maar ik, ik, vraag het me, ik vraag het me toch een beetje af... Um, of dat nou waar is van die drie minuten. Dat ga ik toch nog eens even nazoeken. Van de wat? Van de... Nou, van die drie minuten. Of vroeger een vinyl single inderdaad maximaal drie minuten kon zijn. Want er zijn toch heel veel oudere liedjes die ouder, of langer zijn dan drie minuten. Ja, dat is, ook, dat is voor mijn tijd, dus die vraag ja. is echt niet beantwoorden <laughs> Maar goed, maar jij had het net over Prins uh, uh, Purple Rain. Dat, die, ja. dat, dat is dan een voorbeeld van een hele lange plaat die toch een hit geworden is. Ja. Dus dan kan ik die mooi straks uh, na vijf nog even draaien. Dat red ik nu hey. niet meer voor het nieuws, maar dan zet ik die zo nog even op. Dankjewel, Niels. <laughs> Oké, okay, fijne dag nog. Hetzelfde, hoi. Hoi. Clarence. Hoi. Hallo. Uh, ik, bel, ik bel eventjes. Over. Ja, ik heb eigenlijk nergens een hangwoord op. Ach! <laughs> maar, maar je denkt, ik bel even. <laughs> nee, maar er was een man die uh, zei, zei dat hij chauffeur was. En uh, die had het over een maat van 2,10 meter 10 wegbreedte. En 2,2 meter 2 de breedte van een vrachtauto. Ja. Daar klopt niks van. Nee. Uh, 2,50 meter 50, en dat is zonder de spiegels dus. Ja, wij moeten met de spiegels ook wel eens ergens bij langs. Ja. <laughs> er, st ja. er staan wel eens botjes en paaltjes en zo erg dicht bij de weg. Ja. Dus, uh, soms steekt dat over. Maar uh, een, ko een koelwagen is dus aan elke kant 2,5 centimeter breder door de koelwand. Oh ja, die heeft dat natuurlijk een... Uh... En, en dat over dat orgasme, en de, ja, daar heb ik eigenlijk wel maar één pasklaar antwoord op. Gewoon genieten. <laughs> Gewoon genieten. Ja, dat is, ja. ja. dat is heel raar. Dan hebben we het over orgasmes, maar dan wil ik het toch nog even over die koolwagen hebben. Want rij jij op een koelwagen of rij je op een vrachtwagen? Nee, nee, nee. nee. Ik rij op een vrachtwagen met uh, zeilen. Ja. ja, want als ik jou zo hoor en uh, nou, de andere vrachtwagenchauffeurs die ik dan spreek. dan nee, ik vraag ik me dan bijna af waarom het, niet vaker, waarom het niet vaker misgaat. Als jullie zo dicht langs elkaar moeten rijden op veel wegen. Ja, dat is een kwestie van, van uh, gewenning, denk ik. Ja. Ja, want en, dat elkaar, en, en anticiperen, en dat doen vrachtwagens onder elkaar veel, veel wel, zeg maar wel, omdat we verder wegkijken. Ja. Also, ik bedoel, wij moeten gewoon veel meer anticiperen. Dus als ik op een kruispunt afkom, en dan moet ik 100 meter voor die tijd eigenlijk al... ik moet proberen dat ding aan de rol te houden. Anders kost het gewoon te veel diesel met optrekken. Oh, dus dat ook nog. Iemand anders, die, iemand anders die scheurt naar een kruispunt, gaat stilstaan en dan kijken en dan ja. teken. Nou, wij, wij kijken 100 meter van de voorrol, oh, daar komt wat aan. Als die nou zo ver is, dan kan ik door. Oh, oké. Okay. Oh, daarom dus zijn jullie zo geïrriteerd als er nog net even iemand voorschiet en je op de remmen moet. Het heeft met de diesel ge uh, gebruik te maken. Onder andere. onder andere. Ja. Ja, je moet, ja, als je, hoe hoger je in de versnelling blijft, hoe minder dat ding verbruikt met optrekken. Kijk, als je 40 ton uh, van stilstand uh, naar 80 moet brengen, dat, uh, dan ben je op de eerste kilometer ben je al uh, net zoveel kwijt als wat je kwijt bent op 10 kilometer met uh, gewoon rollen. Remmen. Het is ook eigenlijk heel logisch. Dankjewel, Clarence. Goed. Fijne uh, vrijdag. Hartstikke <laughs> fijn programma. En, uh, ja, ik ben net wakker, dus ik heb de rest gemist. Maar... Nou, luister lekker mee. We gaan nog een uurtje door zo naar het nieuws. Dankjewel, Clarence. En uh, blijf bellen met vragen en met antwoorden. Want er staan nog een paar vragen over. Ik neem ze zo even met je door. Maar eerst uh, het nieuws.